4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse doelen in Irak hebben volgens het Pentagon weinig slachtoffers gemaakt. En misschien zelfs helemaal geen. President Trump twitterde zojuist dat het er goed uitziet. So far, so good, zei hij. Later vandaag zal hij met een verklaring komen. Iran vuurde vannacht naar eigen zeggen tientallen raketten af. Een aantal daarvan kwamen terecht op een grote vliegbasis in het westen van Irak, die door de Amerikanen wordt gebruikt. Ook een basis bij Erbil in Noord-Irak werd bestookt, maar het lijkt erop dat die niet is getroffen. De aanvallen zijn een vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Soleimani. Die werd afgelopen vrijdag door de VS geliquideerd in Bagdad. De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat zeggen dat ze zonder nieuwe getuigen kunnen beginnen met de afzettingsprocedure tegen president Trump. Een meerderheid in de Senaat zou het daarmee eens zijn. Een behandeling zonder nieuwe getuigen zou een tegenvaller zijn voor de Democraten. Die willen in de Senaat Trumps voormalige veiligheidsadviseur John Bolton als getuige horen. Bolton zei maandag dat hij daartoe bereid is. Eerder wist het Witte Huis hem daar nog van te weerhouden. De democraten zeggen dat Trump zijn macht heeft misbruikt toen hij Oekraïne onder druk zette om een onderzoek te beginnen naar zijn rivaal Joe Biden en diens zoon. Door de mazzelen in Congo zijn inmiddels meer dan 6000 mensen overleden. Daarmee heeft de uitbraak volgens de Wereldgezondheidsorganisatie al bijna drie keer zoveel levens geëist als de Ebola-uitbraak in Congo, die wereldwijd veel meer aandacht kreeg. Er bestaat al tientallen jaren een vaccin tegen Mazelen, maar veel Congolezen zijn niet ingeënt, met name in afgelegen gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt 40 miljoen dollar nodig te hebben voor een vaccinatiecampagne, vooral gericht op kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Het weer, veel bewolking, af en toe regen, de temperatuur loopt vannacht op en er is kans op mist. Overdag bewolkt en af en toe lichte regen, het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ik zei, knieën, hey, meisje, kom me sorry, pak je hand en kom naar voren. Ik ga even eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd van morgen, dacht ik maar één ding: ik vond gisteravond fijn. Zandvoort heeft het! Ja, Zandvoort heeft het! In Zandvoort leeft. Het. En jij, en jij, en jij beleeft het! Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. leven, leven. Dit is het ritme van Zandvoort. Zandvoort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 I just wanna- 6.9 Dit is ZFM. Ik wil niet denken aan desahogarme handen, lo confieso antes de que se Desde que te nunca bij een handen, ik ik wil niet denken aan een handen, maar ik lippen bij een maar ik is wil Si tu no estás la ja, soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver ik denk, ik kom jou te vergeten Ik heb vandaag dagen niet geslapen of gegeten Ik ben al onder de eenzaamheid bezweten De baan komt niet op als jij er niet meer bent Op die eerste dag was ik zo van slag. Oh, ik wil je in mijn armen en ik weet niet ben wat we vallen van sinceramente je? Porque sinceramente dale recordarte Si tú no estás la soledad gana de combate La luna no sale si no te vuelva a ver En daarom denk ik om je te vergeten Ik heb wel dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al lang onder de mij bezweken Con mi trupons ya y a mi ver Baby, yo no tengo apuro. Vamos a hacerlo de a poquito. Pegate con disimulo. Que si al nieto te lo quito.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 But you dat with your essence and your solitude I don't Je if I could always be for you I'm scared without you, I'm going to die from pain Because when I saw you on the first day, so I in my arms, but I don't know what I'm going to do I'm going to die I know what I'm going to die I'm calling you say Porque sinceramente, recordarte. Si tu no está la soledad La luna no sale, si no te vuelva a ver. ik heb al niet geslapen vergeten. Ik ben al de eens aan mijn De komt niet Ze kent mij, ja ze ken mij Ze ken mij niet van al mijn liedjes Ze ken mij niet van al mijn soms Ze kent mijn liefde, mijn verdriet En het is precies zo andersom Ja ze kent mij, ja ze kent mij Het is geen ander, ja ze kent mij Ja ze kent mij, Dat is geen ander Ze kent mij in al mijn zwakke plekken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 Precies zo so andersom, ja ze ken mij, ja ze kent mij, ja ze mij als geen ander, ze kent mij, ja ze kent mij als geen ander, ze ken mij niet van al mijn liedjes, ze ken mij niet van al mijn zangs, ze ken mij liefde maar bedriegt, het is precies zo andersom, ja ze ken mij, is ja ze ken mij als geen ander, ze, ja, ze kent mij. Don't somebody If you believe me Anything can stop me If you don't wanna see me Dancing with somebody If you believe it, me Don't show van De Winter.